Het is Radio 1. KRO's, nacht van het goede leven. Het is weer tijd voor dat fijne oude hoorspel. Een nieuwe oude meuk, zeg maar. Geschreven in de jaren 50 door het Duitse echtpaar Rolf en Alexandra Becker. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. De arme heer Cox. Prettig onderkoeld, vertolkt door Luc Lutz. Is valselijk verdacht van moord. De man die van scheikundeformules nog duizeliger wordt dan van de allerschoonste vrouw. Hij blijft maar verdacht. En hoe gaat hij zich daaruit redden? Luister naar deel 5. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Een nieuw detectivevoorspel in zeven delen door Rolf en Alexandra Becker. Vertaling Alfred Peiter, regie Dick van Putten. Vijfde deel. Hartverlamming is toch niet besmettelijk? Ik moet werkelijk een zeldzame aantrekkingskracht uitoefenen... op mensen die het plan hebben opgevat om een hartverlamming te gaan krijgen. Nee, nee, dit is geen waanzin, lieve mensen, helaas niet. Het is gewoon de logische gevolgtrekking uit een reeks bittere ervaringen. De eerste van deze ervaring deed ik op tijdens een enorme party... ten huize van de familie Gatewood. De dochter Gunny geheten was ongewoon knap. Maar dit laatste duurde helaas niet lang. Zij stierf tijdens deze party aan een hartverlamming. Zoals later tijdens de lijkschouwing kwam vast te staan... Eenzelfde lot trof diezelfde avond haar stiefvader, een oude gedegeneerde landloper... en de volgende dag haar vriendje, een jonge scheikundige, Jonathan Burns, geheten. Ik begon me af te vragen of hartverlamming misschien besmettelijk was. Het welgemeend verzoek van inspecteur Kater van Scotland Yard... om mij niet verder meer met deze zaak te bemoeien, kwam helaas te laat. Ik zat er al zo middenin dat ik eerst nog twee bezoekjes wilde afleggen. Ten eerste in de flat van wijlen Jonathan Burns... Waar ik een oud schoolschrift met scheikundige formules vond. En ten tweede bij die modepop, die stommeling van een Gregory Gilmore. die het hartje van de schone Geneviève zo volledig veroverd scheen te hebben. Maar nauwelijks hadden Richardson en ik zijn statievertrekken betreden. of wij hoorden iemand de trap afhollen en een afschuwelijke kreet. De kreet van iemand in doodsnood. Die kreet klonk van de benedenverdieping. Daar werden wij ontvangen door een vriendelijke oudere professor... die direct met ons overal ging zoeken. Wij vonden echter niets. Die professor bleek overigens hoogleraar in de scheikunde te zijn. Dies kwam ik de volgende dag op het idee om nog eens een bezoek te gaan brengen... onder het een of andere voorwensel. Ik verzocht de professor om mij de betekenis van de scheikundige formules... in dat schoolschrift te willen uitleggen. Nou, placht ik bij mijn scheikundelessen op school... ook altijd al een beetje duizelig te worden. Maar zo duizelig als ik daar opeens werd... was ik nog nooit van mijn leven geweest. Zelfs niet bij het kussen van de allerschoonste vrouw ter wereld. <kliek> Toen ik weer bij mijn positieve kwam... bedankte ik de professor en begaf me eindelijk weer naar huis. Daar zaten een woedende Richardson... en een dito Mrs. Chandlers op mij te wachten... Ze gingen tegen mij tekeer als tegen een jong hondje... dat iets op het vloerkleed gedaan had. Waar heb je nou weer uitgehangen, koks? Missen hmm. Janders en ik waren dodelijk ongerust. We stonden op het punt om de politie te waarschuwen. Ja, zomaar de deur uitgaan. Zo, zonder iemand te zeggen waarheen. Wacht nou eens eventjes. Ik ben al een tijdje meerderjarig. Ik mag toch zeker wel een ochtendje weggaan als ik er zin in heb? Een ochtendje? Ja, ik was naar professor Talbot. Ik ben om tien uur weggegaan. Nu is het kwart over twee. Je vergist je, Cox. Je bent gisterenmorgen om tien uur weggegaan. Je bent een heel etmaal bij de professor geweest. Een heel etmaal? En daar heb ik niks van gemerkt. Kom, kom, Mr. Cox. U heeft vroeger nog nooit van die aanvallen gehad. Heb je alles nog bij, hè? Is je niet ontstolen? Nee, dat geloof ik tenminste niet. Kijken. Portefeuille, portemonnee. machetknopen, Mijn ring, mijn horloge. Nee, er ontbreekt niks. En dat scheikundeschrift van Jonathan Burns. Hier. Yeah. Nou, ik zal maar gauw een kop thee voor u gaan zetten. Het is gewoon een schande, zolang als u natuurlijk alweer geen behoorlijke kop thee gedronken hebt. Zie zo, Cox. Nou zijn we alleen. Bij welke schone fee heb jij de nacht doorgebracht, hm? Begin of je even? Nee, ik was bij professor Talbert. Was dus dat geen leugentje, uit angst voor Mr. Chandler? Zo wat een onzin voor hoe kinderachtig hou je me eigenlijk. Het is bijna niet te geloven. Waarom niet? Omdat de schone Geneviève kennelijk net zoiets is overkomen. Wat zeg je? Ja. Ik belde haar op om naar jou te informeren. Ik kreeg de boodschap dat mevrouw niet goed was. Ik vroeg naar Edmund Gatewell. Hm? Daar hadden ze nog steeds geen levensteken van vernomen. Vanmorgen heb ik weer opgebeld. Toen vertelde Genevieve me dat ze van eergisteravond tot gisteravond... aan één stuk door geslapen had. Zonder ook maar even wakker te worden. Ja, het schijnt dat hartverlamming en bewusteloosheid toch besmettelijk zijn. Ik kan er geen wijsheid voor Cox. Als je het mij vraagt, moeten we die hele geschiedenis laten rusten. Ja, ja. Net zolang tot inspecteur Kater genoeg krijgt... van alle relaties tussen Paul Cox en nieuwe lijken. Zolang tot hij me weer achter slot een grendel zet... en iedere dag met een nieuwe theorie over mijn schuld komt aandraven. Dank je feestelijk. Ja, zeg jij dan maar eens wat we moeten doen. Wij moeten Edmund Gate wel zien te vinden. Dat lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan. Hij beschikt over de sleutel tot het hele raadsel, Ritchie. Hij wou me iets vreselijks belangrijks vertellen. Waarschijnlijk is hij daarom ontvoerd. Laten we het hopen. Wat bedoel je daar nou weer mee? Dat ik hoop dat hij ontvoerd is. We mogen namelijk van geluk spreken wanneer hij nog in leven blijkt te zijn. En jij hebt ook een onvoorstelbare mazzel gehad. Ik? Heeft professor Talbot iets in die whisky van jou gedaan. Dat zou kunnen. Hij heeft hem ingeschonken in een aangrenzende kamer. Maar hoe is dat dan met Geneviève gegaan? Ze die iets in ons soep gedaan. Dat weet ik. Bestaat er eigenlijk ergens verband tussen haar en de professor? Kennen ze elkaar? Is zij wel eens bij hem geweest? Nee. Geneviève is ook geen ogenblik alleen geweest. Haar vader en Gregory Gilmore waren voortdurend beide. Het is gewoon een raadsel. Wanneer het inderdaad een raadsel is, dan zal ik dat oplossen. Ik hou er namelijk absoluut niet van wanneer bepaalde luidjes hun problemen op mijn kosten proberen op te lossen. Au. Verdomme. Wat is er? Mijn arme hoofd. Ik heb het gevoel alsof er een stoomturbine in aan draaien is. Dat is dan natuurlijk de nawerking van dat spul dat die professor jou heeft toegediend. Nou, dat zal ik hem betaald zetten. Kom mee, Richie. Dan gaan we dat heerschap nog eens een bezoekje brengen. Dan moet het wel heel raar lopen als... Kalm, Cox, kalm. Jij doet voorlopig niets, begrepen? Nog zo'n kortsluiting kan je namelijk je leven kosten. Maar Richie, de professor... Goed, goed, goed. We zullen die professor eens wat nader aan de tand voelen. Maar op de conventionele manier. Ik zal informaties over hem inwinnen en dan zien we wel verder. Intussen ga jij naar bed en drink een liter melk. Melk? Ben je nou helemaal... Melk helpt reusachtig tegen iedere vorm van vergiftiging. Melk. Oh. Komt u binnen? Het gaat al een stuk beter met Genevieve. Gelukkig, Mr. Gilmore. Goedemiddag, Mr. Richardson. Gaat u zitten? Ik wil me eens informeren hoe het nu met u gaat, Mrs. Gatewell. Hoe dank u, uitstekend. Wilt u iets drinken, Mr. Richardson? Gin, cognac, sherry, whisky hebben we helaas niet voor u. Die hebben we weggegooid. Weggegooid? Waarom dat? Bewijzen een voorzorgsmaatregel. Zegt u nou zelf, ik schenk Genevieve een glas whisky in. Zij drinkt één slok en een paar seconden later valt ze in vijm. Wie heeft die whisky weggegooid? Ik. Was dat niet een beetje overhaast, Mr. Gilmore? Anders had hij misschien aan een chemische analyse kunnen worden onderworpen. Zie je wel, Crack? Dat zei ik ook al. Daarmee hadden we hem lelijk in het nauw kunnen drijven. Wie? Die vriend van u, Mr. Cox. Geen sprake van. Hij moet het geweest zijn. Hij was vlak daarvoor hier. Ik bood hem een whisky aan, maar die sloeg hij af. Iets wat hij anders toch nooit doet. U vergist u. Hij kan het niet geweest zijn. Dat zegt u. Ik weet het. Hem is namelijk precies hetzelfde overkomen. Hij heeft een of ander verdovend middel toegediend gekregen... en is in zwijm gevallen. Dat meent u toch zeker niet? Mrs. Gatewell, is professor Talbot de laatste tijd nog bij u geweest? Nee. Wie, zegt u? U moet hem anders heel goed kennen, Mr. Gilmore... gezien het feit dat u zijn onderhuurder bent. Ik? Dat zult u toch niet willen ontkennen, hoop ik? U bent niet helemaal goed geïnformeerd, Mr. Richardson. En wel een tweeënlij opzicht. Telbert noemt zichzelf graag professor, maar dat is hij toch echt niet. En ten tweede ben ik niet zijn onderhuurder, maar hij de mijne, helaas. Hoezo, helaas? Mag u hem niet zo erg? Och, de man laat me volkomen koud. Ik ken hem nauwelijks. Maar die spullen waar hij altijd mee bezig is, stinken afschuwelijk. Hij verpest het hele huis. U hebt dus geen bezoek van hem gehad, Mrs. Gateway? Nee, Bent u bij hem op bezoek geweest? Ik bij hem? Hoe komt u daarbij? Omdat uw auto voor zijn huis gezien is. Door wie? Door ons. Door Cox en door mij. Het was al tamelijk laat. U had ons bijna aangereden. Hoe laat gisteravond? Tegen een uur of half tien. Oh, maar, Mr. Richardson, om die tijd lag ik toch al lang in diepe slaap. Dat kunnen mijn vader en Mr. Gilmer u bevestigen. Daarom boven, wat niet de geringste aanleiding bij Mr. Talbot op bezoek te gaan. Dat ligt ook trouwens helemaal niet op Genevieve's weg. De man is praktisch een employé. Wanneer hij inderdaad uw huis verpest, zoals u beweert, waarom hebt u hem dan een stuk van uw villa verhuurd? Op verzoek van Genevieve's vader. Van monsieur Lefebvre? Ja, die heeft hem uit Parijs hierheen gehaald. Ja, wat kon ik doen? De benedenverdieping stond leeg. Ik kon het de oude heer toch moeilijk weigeren? Mag ik hieruit opmaken dat Monsieur Lefebvre de professor goed kent? Ja, dat geloof ik wel. Hij heeft zijn naam namelijk af en toe genoemd. Hoewel. Hoewel? Het, het valt me eigenlijk nu pas op, nu u dat vraagt. Hij leek niet graag over telber te spreken. Zodra iemand over hem begon, scheen hij het gesprek op iets anders te willen brengen. Op een merkwaardige manier zelfs. Alsof hij iets wilde verbergen. Of alsof hij bang voor hem was. Hier is een zekere monsieur Lefebvre voor u, Mr. Cox. Oh, uh, vraagt u of meneer wil binnenkomen? Uh, jawel. Wilt u maar naar binnen gaan, sir? Merci. Goedenavond, uh, Mr. Mm. Cox. Goedenavond. Mm. Uh -huh. Neemt u nu kwalijk dat ik zo opeens kom binnenvallen? In tegendeel, het is mij een genoegen. Neemt u toch plaats? Wat mag ik u aanbieden? Uh, dank u. Niets. Het is geen beleefdheidsbezoek uh, wat ik u kom brengen. Ik wil u iets uh, vragen. Ik sta geheel tot uw dienst, meneer de Vrijwanger. Mr. Cox, ik ben bang. Begrijp me goed. Ik ben dag en nacht verschrikkelijk bang. Ik kan niets eten of drinken zonder angst. Ik heb hartkloppingen. Ik ben bang om te gaan slapen. Ik ben bang om mij buiten huis te begeven. Nou, waarom bent u zo bang, monsieur? Ik ben bang voor de dood. Monsieur Lefevre, iemand als u. Laten wij er geen doekjes omwinden. U weet net zo goed als ik wat er allemaal gebeurt. U weet ook dat er nergens ook maar enig bewijs is. Ze zullen mij vermoorden. Net zoals ze die anderen ook vermoord hebben. Wie hebben ze dan vermoord? De kleine Gunny. Die landloper. Jonathan Burns. Ja, dat weet u toch allemaal. Mijn schoonzoon is ontvoerd. En wie weet of hij nog wel in leven is. En mij zou ze ook vermoorden. En waarom? Waarom willen ze u vermoorden? Ik weet het niet. Dat is juist het afschuwelijke. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat hier moordenaars aan het werk zijn. Gemene, smerige moordenaars. Monsieur Lefevre, ik kan u alleen maar helpen wanneer u mij alles vertelt wat u weet. Alles. Daarom ben ik juist hier. Mooi. Waarom zijn die moorden dan gepleegd volgens u? En waarom denkt u dat ze u willen vermoorden? Omdat er een luguber spel met ons gespeeld wordt. Vergeet u niet, we zijn zeer vermogend. Wij? Ik ken mijn familie. Geneviève, Edmund. Was Gunny dan ook vermogend? Ja, in zekere zin althans. Na mijn dood zou ze de helft van mijn aandelen hebben geërfd. Maar voorlopig bent u nog de eigenaar van dat vermogen? Daarom maak ik me juist zo bezorgd. Kom, kom. Wanneer het inderdaad om uw geld ging, monsieur Lefevre... dan zouden ze u misschien chanteren of ontvoeren, maar niet vermoorden. En waarom zouden ze een oude landloper vermoorden... als het hun om uw geld te doen is? Of een jonge employé van uw fabriek? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik beweer ook niet dat ik de, dat ik de, de samenhang van al die dingen doorheb, monsieur Gox. Ik zoek er wel naar, maar ik. Ik vind het niet. Ik, ik heb mijn hersens afgepeinigd, maar ik ik, ik. ik ben alleen maar bang. Doodsbang. Nog iets, monsieur Lefevre. U weet dat Scotland Yard officieel heeft vastgesteld dat er in geen van die gevallen sprake van moord is geweest. En ook in het geval van uw schoonzoon staat er niets werkelijk vast. Men houdt weliswaar rekening met de mogelijkheid dat hij ontvoerd is. Maar aan de andere kant is het even goed denkbaar. Dat Mr. Gate wel in verband met zijn abnormaal nerveuze toestand verdwenen is en zich ergens verborgen houdt om met zichzelf in het reinen te kunnen komen. Gelooft u werkelijk wat u daar zegt, Monsieur Cox? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof veel eerder dat hier duistere dingen gebeuren. Ziet u misschien ergens een samenhang? Nee. Nee, ik begrijp niet eens hoe ik zelf in deze kwestie van zeil ben geraakt. Maar dat ben ik zonder het zelf te weten. Scotland Yard heeft mij zelfs al een keer in verzekerde bewaring genomen... omdat men mij voor de schuldige hield. Ik niet, meneer Cox. Ik weet dat u met deze kwestie niets te maken hebt. Waarom wendt u zich eigenlijk niet tot Scotland Yard? Waarom komt u bij mij uw hart uitstorten? Omdat Geneviève me dat aanraden heeft. Ze heeft het mij zelfs destijds al in Parijs voorgesteld. Ja, waarom? Wat denkt zij dat ik kan doen? Zij gelooft dat u meer weten u los wilt laten... U hebt een zekere ervaring. En daarmee hebt u die vriend, die privé-detective. Geneviève is ook bang. Zij wordt ook gekal door een... Ja, door, door een onverklaarbare angst als ik. Aha. Ik herhaal... U bent bang en uw dochter Geneviève heeft u de raad gegeven... om u tot mij te wenden. Dat heeft zij u in Parijs al aangeraden. Ja. En waarom zin speelt u voortdurend op meerdere daders, monsieur? U heeft het voortdurend over zij en hen. Welke reden heeft u daarvoor? Tja, er moeten meerdere mensen achtersteken. Oh, uh, pardon, uh, meneer Cox. Hebt u misschien een, uh, een cognac voor me? Uh. Ik, ik, ik voel me zo, zo beroerd. Ik, ik, ik heb me natuurlijk te veel opgewonden... Nee, neem me niet. neem me niet. Niet kwalijk. Lieve God, wat heeft u opeens? meneer Sanders. Misser Sanders, komt u eens vlug. Hallo, monsieur. Nou, hey. monsieur Lefevre. Hé, hey, wat schreeuwt u opeens? Huh? Lieve deugt nog aan toe. Wat is er opeens met meneer? Is hij gevallen? Kom, dan leggen we hem op de ja. bank. Ja. Het hielp allemaal niets. De oude baas had zich veel te veel ingespannen met zijn vermoedens en angst. Hij kwam weliswaar al gauw weer bij bewustzijn... maar was zo zwak dat ik de dokter liet komen. Die constateerde een ernstige hartaanval... en gaf voorzichtigheidshalve opdracht om hem naar het ziekenhuis te laten overbrengen. Maar de man moet toch redenen voor die angst gehad hebben, Cox. Je zei dat zijn opwinding je volkomen echt voorkwam. Daar moet dan toch een reden voor geweest zijn. Het is even goed mogelijk dat hij gewoon aan een of andere psychose ten offer is gevallen. Dat zou ook helemaal niet zo onbegrijpelijk zijn... na nou alles wat hij en zijn familie de laatste dagen hebben moeten doormaken. Heeft hij nog iets over professor Talbert gezegd? Nee. Waarom? Kent u die dan? Heel goed zelfs. Maar als we mogen afgaan op wat Fenevierve zegt... is er een beetje de klad gekomen in een wederzijdse verhouding. Geneviève houdt het zelfs voor mogelijk dat Lefebvre bang is voor de professor. Ja, maar dat zou hij me toch vast en zeker gezegd hebben. Ik heb hem verschillende malen gevraagd waar hij bang voor was en voor wie. En? Hij had het over meerdere mensen. Tja, en toen kreeg je die hartaanval. Waar ik nog steeds het minste van begrijp is jouw rol in deze koks. Wat steekt erachter dat jij steeds op de ene andere manier... met de gebeurtenissen te maken schijnt te hebben? Mm. Ja, nou ook weer met die hartaanval van Monsieur Lefebvre... Hij komt jou opzoeken en meteen daarop krijgt hij die aanval. Daar moet jij helemaal niks achter zoeken. Geneviève had hem aangeraden om naar mij toe te gaan. Waarschijnlijk om hem gerust te stellen. Of ze had een andere reden. Welke? Het moet op de een of andere manier samenhangen met de professor. Die heeft ons overigens voorgelogen. Hij is nog professor en nog eigenaar van die willen. Kijk eens aan, een klein opscheppertje. Weet je nog meer over hem? ja. Hij is acht maanden geleden uit Parijs naar Londen gekomen. Lefebvre heeft hem hier gehaald. Hij werkt freelance voor de kunststoffabriek van Lefebvre. Hij leeft heel teruggetrokken, is vegetariër, rookt niet, drinkt niet. Maar toch heeft hij whisky in huis, Kom, Richie. Wij zullen dat heerschap nog eens een bezoek gaan brengen. Je zult nooit kunnen bewijzen dat hij je een verdovend middel heeft toegediend. Misschien niet, maar ik ben vast van overtuigd dat ik een goed en nuttig gesprek zal kunnen voeren... met die ijverige, vriendelijke en fatsoenlijke kerel. Weet je zeker dat we goed gaan, Cox? Natuurlijk. Dit rolweer lijken alle wegen precies op elkaar. Wegen is niet slecht. Hier links? Ja, ja, ik weet het. Waarom stop je? Maar zie je dat dan niet? Er staat een auto voor de deur. Ken je die wagen? Een oude bjoek? Nee. Nog nooit eerder gezien. Kun je het nummer onderscheiden, Ritchie? Schrijf dat dan op, je kunt nooit weten. Er schijnt iemand achter het stuur te zitten. Hm? Hij is een stukje dichterbij. Nee, wacht. Wacht, er komt iemand uit het huis. Twee mannen. Gunst, die schijnen te hebben ze. Die eerste, die ken ik niet. Maar die tweede... Ritchie, die andere, dat is toch... Edmund Gatewell? Daarachter aan, Koks! Wat dacht jij dan dat ik van plan was? Waar zouden we die heen gaan? Geen flauw idee. Ik ken die weg helemaal niet. Nou hebben ze ons in de gaten. Vervloekt nog aan toe. Die kerel geeft gas. En hij schijnt de weg te kennen. Dit is verschrikkelijk, Cox. Rijd toch een beetje voorzichtiger. Man, Richie, klamp je toch niet zo krampachtig aan het leven vast. Wij moeten die wagen inhalen. En dan, wat hebben we dan nog? Wat een stomme vraag. Gate wel hebben we dan? Dat kun je beter aan de politie overlaten. We hebben toch het nummer van die wagen. Cox, ben je krankzinnig geworden? Bravo, leef je nog? Ik geloof van wel. Ik schijn in ieder geval niks gebroken te hebben. Ik ook niet. Maar de wagen is naar zijn moer. Denk je? Laat hem eerst de schade maar eens gaan opnemen. Nou, gefeliciteerd. De enige boom in en de hele omtrek. Maar jij hebt hem weten te raken. Dat kwam omdat ik begon te slippen. Dat kan iedereen overkomen. Zo'n kletsnatte weg. Zeker als je zo krankzinnig rijdt. Toch geloof ik dat het er erger uitziet dan het is. Het spadbord is verfrommeld. Uh -huh. nou, die koplamp is al naar de Filistijnen. Maar verder. Ik probeer eens te starten, Cox. Ja, wacht even. Uh -huh. Voorzichtig is er achteruit. Ja, dat weet ik ook wel. Waar hou je hem eigenlijk voor, zeg? Nou, daar geef ik liever geen antwoord op. Zo, oh, zie je wel. Nee, doe het weer. We hebben weer eens een keertje geboft. Vooruit, stap in. En nou? Wat doen we nou? We gaan terug en we doen wat we oorspronkelijk van plan waren. Een praatje houden met die zogenaamde professor in de scheikunde... Wij moeten toch te weten kunnen komen waarom dit licht daar wetenschap mee een slaapmiddeltje in mijn whisky gesmokkeld heeft. Heb jij daar een verklaring voor, Richie? Wat Edmund wel hier kwam doen, bedoel ik? Misschien hield zijn medeminnaar Gilmore hem hier verborgen. Dat geloof ik niet. Waarom zou je dat doen? Enfin, laten we eerst maar eens naar die professor toe gaan. Wat draait nog toe? Wat heeft dat te betekenen? De deur wagenwijd open. Hier is geen mens meer. Geen spoor van enig levend wezen. Alles leeg. Hier. Die kast ook. Urola, leven. Centrale verwarming... Ijskoud... Ritchie... Die heeft de benen genomen... Dat was de zitkamer. Wacht eens... En dat was een laboratorium... Alles keurig leeggehaald en opgeruimd... Ja hoor... Meneer professor heeft de kuiten genomen... Het lijkt me best hoor. om onmiddellijk... inspecteur Kuiter op de hoogte te brengen om hartelijk door hem uitgelachen te worden. Het is net zo goed mogelijk dat hij voor een tijdje op reis is. We moeten toch met Carter praten. We moeten hem vertellen dat wij Gate wel gezien hebben... en hem het nummer van die wagen geven. Nou, af, hè? vooruit dan maar. Laten we ons dan eens hemelsnaam maar naar het hol van de Leeuw begeven. Hallo, Mr. Cox. Dat is een verrassing. Goedendag, Mr. Richardson. Goedendag, inspecteur. Ja, inspecteur. Nou, Cox, gaat het weer een beetje? O, jawel. Ik voel me gevleid door de belangstelling. Het is me ook eigenlijk wel zo lief dat u zelf even komt. Ik heb de paraplu al klaar laten leggen. Ons laboratorium is klaar met het onderzoek. U kunt er weer meenemen. Een ogenblikje, inspecteur. Heeft u het over mijn paraplu? Het erfstuk van Tante Bertha. Ja, ja, dat weet ik. Maar, maar ik begrijp niet... Je bent een beetje de kluts kwijt, geloof ik. Die paraplu ben je kwijtgeraakt toen je in het Alexandra Park bent neergeslagen. Weet je dat niet meer? Ja, natuurlijk wel. Die avond dat ik met Gate wel had afgesproken. Ik heb hem gevonden, en aangezien er allemaal bloed op de knop bleek te zitten, heb ik hem aan Scotland Yard gegeven. Ja, dat weet ik heus wel, Richie. Zo'n stommeling ben ik hem nou ook weer niet. Maar nou wil de inspecteur mij die paraplu opeens teruggeven. Waarom? Dat heb je toch zelf gevraagd? Ik, hè? Ja. Wanneer? Ongeveer twee uur geleden. U zei dat u die paraplu dringend nodig had. Omdat u ah. wilde uitlenen voor een tentoonstelling van oude kostuums. Ja, ja, ja, gaat u doen. Wat heb ik nog meer gezegd? Nou, dat je ergens te verkouden was. Aha, dan klonk mijn stem zeker hees. Hè? Ja. En daarom herkende u hem afhankelijk niet. Precies. Houdt u zich dan maar eens goed vast, inspecteur. Huh? Zet u schrap. Ik was niet verkouden, ik was niet hees en ik heb u niet opgebeld. Wat? Een of andere grapjas heeft ze voor mij uitgegeven. Daar draai ik toch aan toe. En dat moet mij overkomen. Ja, ik had al zo'n gevoel dat er iets aan de hand was. Inspecteur, waar is die paraplu nu? Met de portier van de hoofdingang. Hopelijk is het nog niet te laat. New Scotland Yard, portier. Met inspecteur Carter, Brigadier, ik heb je dan net die paraplu van Mr. Cox laten brengen. Inderdaad, inspecteur. Ligt die er nog of is die al afgehaald? Nee, die paraplu ligt hier nog, inspecteur. Mooi. Laat hem dan maar op mijn kamer brengen. Mr. Cox is op het moment hier. Maar luister, er zal direct waarschijnlijk iemand komen... een volmacht van Mr. Cox laten zien en die paraplu willen meenemen. Neem dan die volmacht in beslag... probeer de identiteit van die persoon vast te stellen en waarschuw mij. Ja, inspecteur. Komt in orde. Mooi. Nou, ik ben benieuwd wie erachter blijkt te zitten. Ik ook. Enfin, we zullen maar afwachten... Als ik het dus goed begrijp, zijn de heren niet voor die paraplu hier gekomen. Nee. Waarom dan wel? Tja, dat is een komische geschiedenis, inspecteur. Ik geloof dat we er het beste aan doen om maar bij het begin te beginnen. Cox heeft eergisteren een illegitiem bezoek gebracht... aan het huis van Gregory Gilmore. En wij vertelden hem het hele verhaal... de hele wonderlijke geschiedenis van die verdwenen professor... die eigenlijk helemaal geen professor was... Van die langdurige en dubbele bewusteloosheid. Van die hartaanval van de oude monsieur Lefevre. En vooral het verhaal van de verdwenen gewaande Edmund Gatewell, die ons in die oude buik was ontglipt. Richardson gaf de inspecteur het nummer van die buik. Hij was bijzonder tevreden over ons... liet het autonummer door de radio omroepen... en gaf opdracht om de wagen aan te houden... en de inzittende in verzekerde bewaring te nemen. Ik ga hiermee waarschijnlijk een klein beetje buiten mijn boekje... Maar ik geloof het wel te kunnen verantwoorden. Per slot van rekening is hier sprake van het vermoeden van een ernstig misdrijf. Namelijk ontvoering. Bestaat er dan een motief voor ontvoering? Natuurlijk. Die familie is schatrijk. Misschien wel eens een losgeld eisen. Met als pikant dreigement dat Edmund Gate wel hetzelfde lot boven het hoofd hangt... als de andere drie overledenen. Hartverlamming, af, uit en ho. Wat is er eigenlijk over die Gate wel bekend? Nimmer met de justitie in aanraking geweest... Hij is nooit een opvallende figuur geweest. In positieve nog in negatieve zin. Hij schijnt een volmaakt rustig en onavontuurlijk leven geleid te hebben. Een doorsnee bestaan, zoals men dat te noemen. Ja, laat u me niet lachen. Vlak om hem heen sterven vrijwel tegelijkertijd drie mensen. Zijn dochter, haar vriendje en haar stiefvader. Zijn vrouw wordt 24 uur verdoofd, zijn schoonvader krijgt een hartaanval... zelf wordt hij ontvoerd, maar in het politiejargon heet dat een doorsnee bestaan. Ik zei alleen maar dat hij voor al die gebeurtenissen... een doorsnee bestaan geleid schijnt te hebben, Cox. In ieder geval is er niks ongunstigs over hem bekend. Kom, kom, zo'n catastrofe ontstaat toch niet zomaar opeens? Er moet een oorzaak ergens in zijn verleden te vinden zijn. Misschien komen we daar gauw genoeg achter. We hebben nu gelukkig een spoor van hem, dat autonummer. En u weet zeker dat hij het was, die u uit die villa hebt zien komen? Kunt u zich niet vergist hebben? Nee, nee, nee, absoluut niet. Er waren twee mannen. De een heb ik niet herkend. Die had zijn kraag omhoog en zijn hoed over zijn gezicht getrokken. Na zijn postuur te oordelen zou het de professor geweest kunnen zijn. Die zou het geweest kunnen zijn, ja. Maar daar zou ik toch echt geen eten op durven doen. Maar die andere, dat was Gatewell. Dat weet ik absoluut zeker. Dan bestaat er dus de hoop dat we hem gauw op het spoor zullen zijn. Die auto wordt overal gezocht. Overal in Londen en in een straal van 300 kilometer daaromheen. Ah, misschien komt daar al bericht. Binnen. Goedemiddag, inspecteur. Ik kom de paraplu van Mr. Cox brengen. Oh ja, dankjewel. Ik ben tien minuten geleden afgelost. Toen dacht ik bij mezelf, had ik die paraplu meteen zelf even naar boven brengen. Oh, heb jij de portierdienst gehad? Ja, inspecteur. U heeft me net gebeld. Hopelijk heb je je plaatsvervanger bij een instructie doorgegeven. Zodra die man komt om die paraplu af te halen... Dat hoeft niet meer, inspecteur. Die man was ondertussen al geweest. Wat? En die heb je rustig laten lopen? Natuurlijk. Ben jij nou helemaal krankzinnig geworden? Ik heb mij strikt aan uw instructie gehouden, inspecteur. Alleen wat die volmacht van Mr. Cox betreft... die heb ik niet in beslag kunnen nemen. Die had hij namelijk niet bij zich. Strikt aan mijn instructies gehouden, zei je? Jazeker, inspecteur. U heeft gezegd dat ik die volmacht in beslag moest nemen... ...zijn identiteit vaststellen en u waarschuwen. En dat kom ik dan nu ook toe. Allemachtig. En die identiteit? Heb je die dan tenminste vastgesteld? Ja, natuurlijk, inspecteur. Ik heb alles genoteerd. Zijn naam, het nummer van zijn paspoort, datum en plaats van afgifte. Ja. Neemt u me niet, kwalijk inspecteur. Een belangrijk bericht. Vertel het maar, Collins. Die wagen die gezocht werd, die oude bioek, die is gevonden. Schitterend, waar? In de buurt van Wensel, op de oosthoeve van de Theems. Hij bleek in de modder gezakt. Zat er iemand in? Ja, inspecteur. Een persoon van het mannelijk geslacht. Volgens op hem gevonden papieren was het Gregory Gilmore. Ja, inspecteur. Zo heette die persoon. Wat? Wat zei je, brigadier? Gregory Gilmore. Zo heette die man die de paraplu van Mr. Cox wilde afhalen. Oh.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 Huip Urizant. Mrs. Chanders, Dogi Rugani. Collins, Willy Ruys, En een brigadier, Dick Top. De regie had Dick van Putten. Ja, de uh, volgende week, uh, laatste. Of nou, nog, er zijn nog twee delen. Misschien doe ik volgende week twee doe, of misschien nog maar eentje. Van, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox zeg, ik ben geen sportfan en ik geloof niet dat dat nieuws is voor de luisteraars. Dat interesseert natuurlijk ook helemaal niemand, begrijp ik ook wel. Maar laat ik zeggen dat er heel wat meer mensen zijn die liever een losse sportzender zagen in plaats van een gecombineerde sport- en nieuwszender zoals Radio 1 nu is ingericht. Kun je je niet voorstellen hoe vervelend het is om al die sportinformatie aan te moeten horen als het je geen bal interesseert, ja toch? Eigenlijk heel raar dat je anno 2011 zo'n combinatie opgedrongen krijgt. Nou, en met Business News Radio krijg je dan weer te veel van dat economische nieuws en dat gezeur over beurzen en punten. Dat moet ook apart. Nou, of maak een combinatie van nieuws en cultuur, hoe vind je die? Nou, van wat er straks van over is dan natuurlijk, Ah, fijn, we hebben het over mijn eh, sportallergie. Dan moet ik even nuanceren. Ik hou natuurlijk wel van een hele hoop wereldkampioenschappen... en verhalen over sport. Ja, die kan ik zeker waarderen. Vooral als die verteld worden door de dames en heren... die het eh, blad hard gras vol pennen. Ze gaan ook al een tijdje met verhalen op tournee... Hè, langs theaters. En afgelopen december werd zo'n voorstelling geregistreerd... in het eh, toen nog spiksplinternieuwe De La Mar Theater in Amsterdam. Luister naar eh, P.F. Tomese. In zijn onoplettendheid bleek hij Kessels eigenaar te zijn geworden van een al wat oudere Japanse voetballer. Het was in de tijd dat hij nog fanatiek in postzegels deed... en soms s'nachts rechtstreeks uit het café doorging naar een postzegelbuurt... beurs ergens in het land, waar men zoals bekend niet vroeg genoeg bij kan zijn. Tahishi Kamamoto of zoiets heette hij, maar je schreef het anders. Hij had hem geruild tegen een serie die hij dubbel had waarbij blijkbaar iets, om welke reden dan ook, verkeerd was begrepen. Zat hij ineens in de trein terug met dit levende eigendom opgescheept. N niemand had van het Japanse wonder gehoord... maar hij scheen nog een tijdje in België gevoetbald te hebben... en was daarna op een zijspoor beland. J. Kessel stond er vaag iets van bij, beweerde hij, om zich een houding te geven. Al had hij, gaf hij toe het Belgische voetbal de laatste tijd niet meer zo intensief gevolgd. Volgens heer Kessels zijn maat Peer Zonnemans... viel er aan deze deal nog flink te verdienen. Maar hij was wel de enige die dat dacht. Voorlopig kostte die gast alleen maar geld. Gelukkig at hij niet veel. Bij de afhaal Chinees om de hoek waar J Kessels hem mee naartoe nam... om hem naar zijn zeggen een soort thuisgevoel te geven stond de Japaner verweest naar de neon-tetra's... en de dwerg in het aquarium te koekeloeren, Terwijl zijn nieuwe eigenaar naast de jassen stond te wachten... op zijn welverdiende bak Bamigoring speciaal. De eerste tijd werd hij bij Peer Zonnemans ondergebracht. Dan waren wij er mooi vanaf. Peer was een brave jongen die zich van nature niet waagde aan tegenspraak. Verder viel er niet veel van hem te zeggen... Je Kessels kende hem van vroeger. En dat was het eigenlijk wel. Hij vertelde altijd vergoeilijkend dat Peer hem vroeger bij het voetballen... blindelings wist te vinden. Al moest hij toegeven, kreeg hij in het ware leven... al jaren geen bruikbare voorzet meer. Het enige waar je Kessels iets aan had gehad, was Peers een truc... om van achteren te zien hoe een meisje er van voren uitzag. Wat handig was in een wereld waar de meisjes als het even kon hun rug naar ons toe keerde. Hoe rechter het BH-bandje op de rug... des te platter de situatie aan de voorkant. Daar kwam het op neer. Daar stond tegenover hoe ronder de kromming in het BH-bandje... des te voller de bolling van voren. Het was een wetenschappelijk inzicht... dat J. Kessels in het nachtleven dankbaar toepaste... Hij had thuis geleerd dat het de bolling en de ronding waren die de vrouw tot vrouw maakte. Wat handig was om te weten voor het geval het er eventueel van kwam. Wie ook weinig zin in de japanen had, was de vriendin van Peer. Een god weet waar opgeduikeld geval dat vanwege haar kaarsrechten bij haar bandje... GELUIDEN. door J. Kessels niet geheel ten onrechte de visgraat werd genoemd. GELUIDEN. Peer Zonnemans had de onzinnige neiging om overal het positieve van in te zien. Met als gevolg dat hij nu thuis zat met een afgekloven visgraat en een Japanner. Rustig laten zitten, zei jij Kessels, die er zelf duidelijk niet mee zat. Het beste zou zijn als we verder nooit meer iets uit de Koestraat vernomen hadden, maar zo pakte het helaas niet uit. Peer Zonnemans moest elke morgen naar zijn werk... En dan bleef zijn vriendin in het woninkje achter met de Japaner. Waar ze niet blij mee was. Hij zit de hele tijd na met de staren die engert. Oh peerke, alstublieft, doet er wat aan. Volgens de heer Kessels was de zaak duidelijk. De Japaner kreeg te weinig beweging. Daar worden ze geil van, wist hij. Een voetballer die niet traint gaat aan andere dingen lopen denken. Zelf dacht hij hierbij liever niet aan die graadmagere vriendin van Peer. Gadverdamme hoorde ik hem denken. Maar zo'n Japanner was waarschijnlijk niet veel gewend. en verkeerde misschien in de veronderstelling dat hem een buitenkans geboden werd. Even helemaal losgaan op die uitgebeende visgaat. Terwijl Peer op kantoor niets vermoedend de kost bij elkaar aan het kniezen was. Mijn vriend ontleende zijn kennis in zaken Japanners... hoofdzakelijk aan de film Mishima van Paul Schrader... als mede aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog... en wist dat deze figuren bepaald niet vies waren van smerigheid... al hun nette manieren ten spijt. Hij adviseerde Per om brood en vleesmessen veilig op te bergen. Als zulke luiden kans krijgen, snijden ze zich helemaal open... en hangen ze zich aan hun eigen darmen op... Het was duidelijk dat we onze verdwaalde gast... weer aan het voetballen moesten zien te krijgen. Omdat wij geen contacten in de voetbalwereld hadden... zou Pierre Zonnemans degene zijn die zich hiermee ging belasten. Peer had ook geen contacten. Maar hij had hoop, zei hij. Waar deuren zijn, daar kunnen ze ook open, citeerde hij Martin Luther King... Maar het kon net zo goed een andere vrijheidsneger zijn geweest. Mijn voorstel was om die hele Japan er mooi te laten zitten, maar niemand die hem miste en geen haan die er naar kraaide. Iedere man die die naam waardig was, moest zijn eigen boontjes doppen, vond ik. Ook als het toevallig sojaboontjes waren. Peer was echter razend enthousiast geworden. Het was ineens Tahiti voor en Tahiti na. Wat uit zijn mond overigens klonk als het Tilburgse hij. En wat Peerke betreft was hij het ook. Hij wist hem op de pleintjes van Tilburg-Noord blind te vinden. En Tahiti hem. Het was als in de hoogtijdagen met je Kessels. Alleen stonden er tegenwoordig op de pleintjes allerlei felgekleurde speeltoestellen voor kinderen... Daardoor mislukten de combinaties wel eens. <racht> Bijvoorbeeld omdat Peer of zijn Japanner elkaar blindelingsvindend... onvoorzien tegen een klimrek of een wipkip opknalde. Gelukkig was Tahiti niet blessuregevoelig. Je kon een bewijs van spreken zo met zijn kop tegen een roesvrij stralen klimbalkbeuken. En hij voelde er niks van. J. Kessels beweerde, rokend aan de zijlijn dat hij nog nooit zo'n goede voetballer in bezit had gehad. Volgens hem was het precies de speler die Willem II momenteel nodig had. Peer Zonnemans achter Willem II conditioneel net iets te hoog gegrepen... voor onze Tichy, zoals hij hem inmiddels vertederd noemde. Hij had in de krant iets over Helmondsport gelezen. Hij wist niet meer wat, maar als het in de krant had gestaan... kon het geen onzin zijn... Daarom kon het wat hem betreft geen kwaad om eens die kant op te gaan. De kant van Helmond dus. Ga zelf maar, zei je Kessels. Want zijn goede oude Toyota Kamikaze deed het al maanden niet meer. Die stond voor de olie, deur olie te lekken en langzaam weg te roesten. Zelf had Peer Zondermans alleen een brommer. Daarmee trok hij zomers wel eens met de visgraad de vrije natuur in. Om ergens romantisch proberen te neuken op een badlaken vol dennennaalden en rode bosmieren. Terwijl Peer al uren weg was op zijn brommer... zaten J. Kessels en ik al uren in het café. De avond was ongemerkt gevallen. De eerste meisjes druppelden binnen en toonden ons hun BH-bandjes... die wij blindelings konden vermenigvuldigen tot de juiste voorkant. En verrek, daar had je Peer Zonnemans. Ik herkende hem eerst niet met zijn helm... Met die rare Japaner van hem achterop knetterde hij stapvoets over de heuvel. De strip van downtown Tilburg, waar het te doen is. Toen hij ons zag, stapte hij af en liet, omdat hij geen slot had, de Japanner op de brommer passen. <lacht> hoe, hoe, hoe heb je ons kunnen vinden? Dat is toch niet zo moeilijk? We gaan elke keer naar dezelfde drie cafés. Daar had hij een punt. Hij had niet alleen een punt... Hij had ook een probleem, zei hij. Hoefde ze hem niet in Tilburg en Helmond? Nee, ze hadden hem in Helmond niet gehoeven. Te oud, te dik, te traag. Te dik? Ik ben dikker, zei je Kessels verbaasd. Maar daar kreeg niemand van op. Hij schijnt al 43 te zijn. Wie? Tissie? 43? Dat zou je hem niet geven. Ze hebben het opgezocht. Waar? In de computer... Zijn ogen vaak jonger, Chinees en zo. Dus nu moet je hem weer mee naar huis nemen, informeerde ik opbeurend. Maar zo gemakkelijk ging dat niet. Peer kwam er thuis namelijk niet meer in. Hij had het geprobeerd, maar het was niet gelukt. Niet zolang hij die engert bij zich had, had de visgraad geschreeuwd. Maar Peer, het is toch jouw eigen huis? Dat had er nu even niets mee te maken, had ze gezegd. Of jij kessels... Hem dus maar mee wilde terugnemen. Daar kwam het op neer. J. Kessels nam een diepe haal van zijn sigaret en moest toen hoesten. Godverdomme, blafte hij, terwijl de rook uit zijn oren kwam. Had je hem niet gewoon een helmond kunnen achterlaten? <lacht> Pierre Zondermans keek naar zijn Japanse vriend bij de Brommer, en toen naar J. Kessels, en toen naar de grond. Hij haalde zijn schouders op. Ook wij keken van opzij naar Tishi, en weer terug, en ook naar de grond. Opeens wist J. Kessels het. Geel, riep hij. In geel hebben ze een profclub... die precies waardeloos genoeg is voor hem. Niemand wist waar het lag, behalve J. Kessels. Voorbij Poppel, over de grens. In België dus. Het idee was, daar kwam het op neer... om hem er vanavond nog heen te brengen. Wat moesten we anders. Bij J. Kessels kon hij niet terecht. Daar sliep ik al op de bank. En bij Peer Zonnemans thuis... had de visgraad de zaken duidelijk uitgefileerd... en weer opgebakken op peerkens bordje gelegd. We gaven de inmiddels blutte peer nog wat geld om onderweg te tanken... en zwaaide hem en Tishi geloof ik ook nog even uit... toen ze op de brommer de nacht in reden. Al had de opluchting alweer de overhand genomen... zodat het ook zou kunnen zijn dat we met onze zwaaiende handen... bier aan het bestellen waren. <lacht> dat Japanse geëikel had ook lang genoeg geduurd. Ja, P.F. Tomese gaf een voorproefje van een nieuw avontuur van zijn goede vriend J. Kessels. Binnenkort in roman vorm te verwachten. Ja, doe maar lekker. I'm gonna make it, I'm gonna travel all the way. I'll bring my poems, and read them to the world. I'm heading westbound, where they say dreams come true. I'll make some friends. I'm sure I'll find my way. Dat ik al oud ben, weet ik dat vroeger alles beter en mooier was. Het Nederlandse voetbal van 1974, van 1978. Je kon als Nederlander in elk buitenland met opgeheven hoofd voor de dag komen. Je liet het oogverblindende Nederlandse voetbal op je afstralen. Toch werd je er ook wel eens doodziek van. Van weer een Italiaan of Spanjaard die je verzekerde dat de Nederlanders eigenlijk hadden moeten winnen. Dat ze het meer verdienden dan de uiteindelijke winnaars. Er knaagde iets in al die lof. Nederland speelde het mooiste voetbal, zei de Italiaan of Spanjaard. En hij herinnerde je er nogmaals aan dat we weer verloren hadden. Mijn vrouw is Spaans. Zij houdt niet echt van voetbal. Behalve als het Spaanse elftal een EK of WK speelt. Zij vindt Iker Casillas een knappe man. In de bijna 25 jaar van onze vaste relatie... heeft het ergst denkbare scenario zich nooit voorgedaan. Op 11 juli 2010 was het eindelijk zover. Wij hadden veel dingen overleefd. De Ikea, het verwijderen, het verwijderen van de Spaanse zender TVE... van de Amsterdamse kabel vanwege de stierengevechten. De Nederlandse moeders die alles beter weten. De levensgevaarlijke thuisbevalling zonder verdoving. Het eerste broodje Tartaar speciaal bij Dobbe. Hoezo kun je hier alleen een glas melk bestellen? Vroeg zij. Een glas melk? Bij een broodje met vlees? Wij waren toen amper een half jaar samen. In Barcelona kreeg je ook bij de McDonald's en de Burger King een halve liter bier in een plastic glas. Ze zouden failliet gaan als ze geen alcohol mochten schenken, zei zij. Een glas melk. Wat een vies idee. Wij kregen een zoon met een Nederlands en een Spaans paspoort. Als Nederland tegen Spanje moet voetballen, krijg jij het zeker wel moeilijk, vroegen niet al te slimme volwassenen aan hem. Voor wie ben je dan? Nooit heeft mijn zoon met zijn ogen geknipperd wanneer hij elke keer hetzelfde antwoord gaf. Voor Nederland. Hier moet natuurlijk meteen worden bijgezegd dat het Spaanse voetbal jarenlang niets voorstelde. In Spanje zelf werd mooi gevoetbald. Maar Spanje als land bakte er niks van op de diverse en WK's. Totdat Spanje twee jaar geleden ineens als Barcelona ging voetballen. Met voor meer dan de helft aan spelers uit die ploeg. Ja, zo kan ik het ook. Nu eerst een bekentenis. Natuurlijk ben ik ook voor Nederland, maar toch ben ik altijd meer voor een club dan voor een land. Dat heeft voor een deel met de supporters te maken. Die slappe hap oranje supporters met hun oranje pruiken en toeters en gekke met Nederlandse vlaggen beschilderde gezichten. Die sfeer als op een braderie, een barbecue met aangetrouwde familie. Die gezelligheid vooral. Dat is toch niet waar het bij voetbal om begonnen was. Sowieso het feit dat mensen die de rest van het jaar niets van voetbal willen weten... mensen die zelfs helemaal niets van voetbal begrijpen... opeens allemaal juichen voor Nederland. Wat gebeurt er? Een penalty? Waarom wordt die goal afgekeurd? Voor welk land speelt Suarez dan nu? <lacht> voor de echte voetballiefhebber is het een opluchting wanneer een WK weer voorbij is. Tijdens onze laatste tournee met hard gras stelde onze stagiair... En abonnementverkoper Pelle mij in het busje een keer de enige echte gewetensvraag. Wat heb je liever, vroeg hij, dat Nederland wereldkampioen wordt of dat Ajax de Champions League wint? Dat Ajax de Champions League wint, antwoordde ik. Die honderdste seconde aarzeling in mijn stem was met het blote oor niet te horen. En jij, vroeg ik. Pelle is voor zijn levensonderhoud volledig afhankelijk van het aantal abonnementen dat hij verkoopt. Maar hij aarzelde nog korter dan ik. Ajax natuurlijk. Thuis stelde ik dezelfde vraag aan zoon Pablo en kreeg hetzelfde en enige juiste antwoord. Het grote nadeel van een Nederlands elftal is dat er ook spelers meedoen die geen Ajax-achtergrond hebben. Dat je ook voor die spelers moet juichen wanneer ze zich voor de zoveelste keer huilend laten vallen. Om een gele kaart voor de tegenstander mekkeren of iemand zijn scheenbeen midden probeert te schoppen. En het is niet eens alleen de Ajax-achtergrond, het is het clubvoetbal. Ik kijk honderd keer liever naar Robin van Persie bij Arsenal... Wesley Sneijder bij Real Madrid of Inter... van der Vaart bij HSV of Tottenham Hotspur dan bij het Nederlands elftal. Het spreekt vanzelf dat supporters van genoemde clubs... geen baraderieën of barbecues voor het hele gezin organiseren. Met deze insteek keek ik op 11 juli naar de finale. Ik hoopte met heel mijn hart dat Nederland zou winnen. Tegelijkertijd was ik blij dat het maandag 12 juli, ongeacht de uitslag... ...allemaal voorbij zou zijn. Dat we, dan weer, dat we ons dan weer in alle rust konden gaan voorbereiden... ...op het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Voor wie in het buitenland was of geen televisie heeft... ...we hebben die finale verloren. GELUIDEN. Iedereen heeft gezien op welke manier. Als we hadden gewonnen, had niemand meer gezeurd... ...over de manier waarop, zei een enkeling achteraf. Een paar weken geleden waren wij een paar dagen in Berlijn... ...met mijn Spaanse zwager maar ik moet eigenlijk zeggen, mijn Catalaanse zwager. Mijn zwager had nooit iets met het Spaanse nationale elftal... maar uitsluitend met zijn club FC Barcelona. Nog tijdens Spanje-Portugal was hij voor Portugal. Maar daarna had de ommekeer ingezet. Er waren toch wel erg veel spelers van Barcelona die meededen... luidde zijn laffe redenatie. En het Spaanse elftal speelde ongeveer hetzelfde als zijn club. Ik vermeld dit alleen maar om te illustreren welke verschrikkelijke schade nationalisme in het hoofd van een echte voetballiefhebber kan aanrichten. Het was de tweede dag van ons verblijf in Berlijn. We zaten op een terrasje op het plein voor de Rijksdag. Tot nu toe hadden wij het onderwerp weten te vermijden. Zelf was ik er al in geslaagd om de hele finale te verdringen. Nou, nou, dat Nederlandse voetbal, zei mijn zwager opeens vanuit het niets. Het <tog> was een schandalige vertoning, zei mijn vrouw. We dronken bier, maar ik vroeg me nu af of ze niet beter melk had kunnen bestellen. Die Spanjaarden zijn gewoon allemaal watjes, zei zoon Pablo. Kijk, zei ik, Italianen maken theater. Ze laten zich vallen en schreeuwen of ze hun mild hebben gescheurd. Maar Spanjaarden zijn echte watjes. Ze hebben echt pijn bij het eerste het beste tikkie. Ze gaan meteen huilen, zei zoon Pablo. Ze zijn echt zielig. Nou, nou, zei mijn zwager. Ik keek naar het gerestaureerde gebouw van de Rijksdag. En ik wist opeens hoe ik me voelde. Hoe ik me nog jarenlang zou voelen. Het was een waarheid die zich als een tegelwijsheid in mijn hoofd nestelde. Een tegelwijsheid geschreven in gotische letters. Als we de oorlog hadden gewonnen, zou niemand meer hebben gezeurd over de manier waarop. Nu moeten we ons ons hele leven lang schuldig blijven voelen over wat we anderen hebben aangedaan. Onlangs keken Pablo en ik naar Barcelona tegen Real Madrid. En vorige week nog naar AC Milan tegen Ajax. Beide wedstrijden waren levendiger en spannender en mooier dan welke WK-wedstrijd ook. Geen betere remedie om de oorlog, de schaamte en het schuldgevoel te vergeten dan het voetbal. Dank u wel. Nou, tot uh, zover Herman Koch op hetzelfde uh, hartgras live luisterboek uh, uitgegeven bij uh, Rubenstein. En tussendoor hoor, hoorde u uh, uh, mijn uh, held Tim Knol. Tim Knol is vet. Dat is van zijn uh, album Days. Ik vind het echt ongelooflijk wat die jongen voor elkaar breidt daar muzikaal. En ik hoop dat hij uh, volgende seizoen weer een keertje te gast uh, is. Trouwens, volgende week tussen uh, de Flageolet en de week daarop Shiner Twins, hè? Die een ernstig verlies geleden hebben af een paar maanden geleden toen uh, de drummer op het podium uh, opeens zijn hart het begaf. Wat een ellende. Maar goed, dat is dus over twee weken. En nu komt het nieuws. Tot zo.